Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de haven van Los Angeles bevoedt brand op een vrachtschip. De burgemeester heeft inwoners van buurt rond de haven opgeroepen... om binnen te blijven en ramen dicht te houden. Het containerschip heeft onder meer gevaarlijke stoffen aan boord. Welke stoffen dat zijn, is niet bekend. De 23 bemanningsleden hebben het schip veilig verlaten. Niemand raakte gewond. Volgens de brandweer brak de brand uit op een van de lagere dekken... en spreidde die zich daarna uit over meer verdiepingen. Ook was een explosie te horen... Meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur in de haven van Los Angeles... die een van de drukste is in Noord-Amerika. Het aantal kinderen dat is ontvoerd op een katholieke kostschool... in het westen van Nigeria is groter dan eerder gedacht. Volgens de lokale christelijke organisatie zijn meer dan 300 kinderen meegenomen. Daarnaast zijn 12 leraren ontvoerd. Eerder werd gesproken van tientallen leerlingen en personeelsleden. In de nacht van donderdag op vrijdag drongen gewapende mannen de school binnen... en namen de kinderen en leraren mee... Ze zijn spoorloos. Waarschijnlijk zijn de ontvoerders met hen de wildernis ingetrokken. Wie erachter zit, is onduidelijk. Ontvoeringen in Nigeria zijn vaak het werk van criminele bendes die losgeld willen. De natuurschaatsbaan van Winterswijk is vanochtend als eerste van Nederland opengegaan. Even na acht uur konden de eerste schaatsers de baan op... en kort daarna waren zo'n vijftig mensen baantjes aan het trekken. De ijsvereniging in Winterswijk heeft veel moeite gedaan om de baan schaatsklaar te krijgen... Er zijn vannacht steeds kleine beetjes water opgesproeid... waardoor de baan snel bevriest als de temperatuur onder nul komt. Vanochtend lag er 5 mm ijs. Het weer geregeld zon, vooral in het oosten. Het wordt 3 tot 6 graden, maar door de zuidenwind voelt het kouder aan. Vanavond meer bewolking en in de nacht in het westen kans op wat natte sneeuw. Morgen overdag regen en in het oosten-noordoosten kans op sneeuw... dan 2 tot 5 graden bij opnieuw een koude zuidenwind. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie.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 Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Morgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. We zijn er weer. Jammer maar. Ja maar tot ziens. Uh, het tweede uur gaan wij in, uh, met burgemeester Molenburg. Daarna uh, gaan we met Charles Duif praten, want die stopt bij uh, ZFM. En aan het einde horen wij waarom het circuit van Zandvoort de ijsbaan 3a gaat sponsoren. En de gemeente sponsor toch ook, uh, burgemeester? Zeker. Ja, het, uh, het is wel zo dat uh, we afspraken hebben dat wij voor een uh, bepaald bedrag garant staan. En dat ze dus ook zelf uh, naar sponsors zoeken. Maar het is natuurlijk hartstikke mooi dat het circuit uh, op deze manier een bijdrage levert. Ja, juist. Uh, ja, ik, ik vind het een fantastisch uh, fenomeen. We gaan het straks nog even over vrijwilligers hebben. Maar als er ook ergens een club op vrijwilligers draait, is het de ijsbaan. En, um, ja, dus ik, ik vind het goed dat het circuit zich op deze manier ook maatschappelijk betrokken toont bij, uh, bij de gemeente en het dorp. Ja, nou mooi. Um, we gaan het hebben over de Vrijwilligersprijs, we gaan het hebben over de Niek Meijerprijs. Uh, uh, maar ik wil even terug naar uh, deze week. Het was nogal uh, een druk weekje voor de burgemeester. Zeker, ik, heb, uh, ik zat mijn agenda te scrollen ja. toen je zei van ik ga ja. en, um, ja, er was, was veel te doen. Van, van heel serieus tot, tot ook leuke dingen. We hebben met de veiligheidsregio gaan we één keer per, per jaar... en soms één keer per, twee keer per jaar... gaan we met elkaar 24 uur bij elkaar zitten... om een aantal onderwerpen wat verder uit te diepen. Nou, Dat ging dit keer heel erg over de vraag die nu heel erg actueel is. Stel dat de stroom heel lang uitvalt. Dan niet een paar uur, maar echt, echt dagenlang... Mm -hmm. Uh, en die kans is reëel. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar het kan gebeuren. Uh, ja, hoe moet je je daarop voorbereiden? En wat is dan je rol als overheid daarin? Maar we hebben bijvoorbeeld ook gesproken over een ander fenomeen. Uh, namelijk de toenemende natuur- en duinbranden. Uh, je ziet er dat het droger wordt. Uh, wat veranderingen in het klimaat krijgen. Dat, uh, ja, dat, dat het een, een steeds pregnanter probleem wordt. En ook daarvoor geldt niet dat het morgen zal gebeuren. Maar we zien wel dat het meer gebeurt. Ook in de landen. Um, ja, en dat betekent iets voor het materieel, betekent iets voor de opleiding van de mensen bij de brandweer. En is het is goed om dan echt met burgemeesters en alle professionele mensen die daarmee bezig zijn... Uh, aan tafel te zitten en dat door te akkeren. Ja, um, het, het, nou, het begint bijna een hype te worden uh, met het noodpakket uh, zelfs. Sinterklaas.nl heeft een noodpakket... Um, zijn mensen dan niet voorbereid? Ik kan me dat haast niet voorstellen. Je, je, je hebt toch altijd een fles water in huis en een radiootje? En... Nou, dat zeg je maar. <coughs> um, uh, als je kijkt, een jaar geleden waren we ons er nauwelijks van bewust... dat dit soort risico's er waren. Mm -hmm. en, um, en tegelijkertijd, ik wil ook niet meegaan in een soort bangmakerij. Dan nee, alles, stort alles in. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat het goed is om... A, te zorgen dat je voorbereid bent... dus dat je inderdaad wat zaken op orde hebt. En tegelijkertijd, wat ik het allerbelangrijkste vind... is dat je ook met elkaar het gesprek aangaat. En dan bedoel ik niet alleen maar thuis aan de keukentafel... met je kinderen, maar ook bijvoorbeeld met je buren. Ik heb simpelweg met mijn kinderen een duidelijke afspraak... op het moment dat er iets gebeurt, stel dat er heel lang stroom uit gaat vallen... Nou, ik zal hier in Zandvoort moeten zijn. Die jongens wonen in Amsterdam, die hebben allemaal een fiets. Ik heb afgesproken, jullie komen hier naartoe. Want dat is wel de plek waar je dan, denk ik, even als gezin moet zijn. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Want er zijn mensen die zijn alleen, die wonen alleen ja. in de straat, die zijn kwetsbaar. Die hebben op het moment dat het erop aankomt wat extra hulp nodig. Dus kijk ook op die manier een beetje naar de mogelijkheid dat zoiets zou kunnen gebeuren. Ja. Dat is een uh, serieuze, serieuze zaak. Er waren ook nog uh, vrolijkere dingen uh, in, uh, in de week... Uh, buurtbijeenkomst? Zeker. Uh, vrijdag was een, vond ik een hele bijzondere dag voor, uh, voor Zandvoort. Want we hadden smiddag uh, een bijeenkomst samen sterk in Zandvoort. Uh, georganiseerd door de uh, adviesraad Sociaal Domein. Dat is een groep mensen die uh, het college en de gemeenteraad adviseert... waar het gaat om vraagstukken in het sociaal domein. Uh, samen met Pluspunt. Uh, en die hebben een aantal buurtinitiatieven... En maatschappelijke initiatieven in het zonnetje gezet. Um, van mensen die gewoon met elkaar leuke dingen doen. Bijvoorbeeld een buurtbarbecue. Bijvoorbeeld het schoonwandelen. Um, mm -hmm. En uh, ja, die waren allemaal uitgenodigd op een bijeenkomst. En dat was echt een hele leuke bijeenkomst. Want je zag zoveel maatschappelijke betrokkenheid bij mensen. Uh, en toen in één keer door, s'avonds naar de, de, de, de ondernemersavond in de haven in Zandvoort. Mm -hmm. Weer voortreffelijk georganiseerd. Um, dus ook met dank... En daar een grote groep uh, uh, ondernemers bij elkaar. En, en ja, dan zie je echt twee kanten van de kracht van, van Zandvoort. Dat, en ik vond het een hele bijzondere dag. Het was druk. Het was hartstikke druk. En uh, goed bezocht. Buitenspel, uh, winnaar. Dus uh, van harte uh, uh, nogmaals. Uh, en het gaat dan, eh, de competitie is een element van zo'n avond. Maar het gaat met name om ook dat mensen elkaar ontmoeten. En je ziet waar je bij staat dat er weer allerlei verbanden ontstaan. Mensen elkaar leren kennen. Liepen twee dames rond die ook met uh, activiteiten bezig zijn op het gebied van mensen met een haperend brein. En die kijken of ze in Zandvoort uh, dingen voor elkaar kunnen krijgen. Uh, al met Zandstroom uh, daarin mm -hmm. samenwerken. Ja, dat soort dingen gebeuren op zo'n avond. En ondernemers die, die elkaar ontmoeten en zeggen: hé, hey, jij kan wat voor mij betekenen en ik voor jou. Ik heb ze ook opgeroepen. We krijgen natuurlijk verkiezingen in, uh, in maart. Ja, daar hebben we ook een bruggetje naar. Leggen, want uh, opeens hoor ik u praten over uh, verkiezingen en verbinden, verbinden en verkiezingen. Um, wordt het al tijd om daar uh, wat aan te doen? Nou ja, kijk, wat je natuurlijk ziet, is dat uh, we hebben in maart verkiezingen uh, Dus politieke partijen zijn bezig met twee dingen: dat is het opstellen van hun programma's, enerzijds. En aan de andere kant zorgen dat er lijsten zijn met kandidaten. Um, en dat gebeurt nu allemaal. Uh, dus op het, ik zeg altijd op het moment dat je invloed uit wil oefenen, zorg er dan voor dat de partijen in hun programma's de dingen hebben staan die voor jou belangrijk zijn. En het is niet zo van je gaat straks naar de schoolbus en je doet één keer een hokje. Nee, de mogelijkheid om invloed uit te oefenen is veel groter dan veel mensen denken. Plus het feit dat natuurlijk heel veel partijen op zoek zijn naar goede mensen. We hebben echt fantastische mensen in de gemeenteraad zitten. Maar ja, dan gaan er ongetwijfeld ook alweer weer een paar stoppen. Uh, dus het is ook belangrijk dat er nieuwe mensen bij komen. Uh, en ook mensen die zich ook maatschappelijk be betrokken uh, uh, voelen op die manier. Uh, dus ik heb daar ook bij die ondernemersavond de oproep gedaan. van ja Je, je hebt natuurlijk heel veel mensen die een beetje mopperen langs de zijlijn... als het gaat om de politiek. Maar ja er is echt uh, zeker uh, uh, in zo'n lokale verkiezingssituatie... heel veel mogelijkheden om je invloed uit te oefenen. Ja, wat je wel hoort in, in het dorp. Politiek is niet zichtbaar. Wij, wij, de oproep is mooi, maar het kan natuurlijk ook een keer van de andere kant. Van joh, politieke partijen lijken ze zien en dan ga je ja, naar die ondernemer toe. Nou ja, ik moet zeggen, ik vind dat onze gemeenteraden over, gemeenteraadsleden over het algemeen uh, uh, uh, uh, uh, uh, zeer actief zijn in de samenleving. Zijn ook zeer benaderbaar. Uh, ja, het is natuurlijk we zijn een kleine gemeenschap, dus lopen ook op straat. Zoals ik op straat ook heel vaak aangesproken word. Mensen zeggen burgemeester, ik, mm -hmm. dat valt me op, dit valt me op. En zeker ook, ik krijg altijd de activiteitenlijst van het college, uh, zie ik dat we ja, toch, toch uh, echt, echt proberen ook heel goed duidelijk te maken waar, uh, waar de politiek voor staat. Um, we hebben bijvoorbeeld een, een column in de Zandvoortse Courant uh, waarin de collegeleden uitleggen wat ze doen. Daarvan hebben we gezegd, omdat er verkiezingen aankomen, zetten we die eventjes een paar uh, even hol. Mm -hmm. Uh, ...omdat anders ja, de collegeleden die een politieke achtergrond hebben... ...een voorsprong hebben op andere partijen. Dus daar hebben we een hele bewuste keuze in, in gemaakt. Um, een hele raar... serie voor Jan-Jaap Kloet dan. Nou ja... Uh, Partijloos. ja is, Partijloos. Kun je Partijloos kan ik niet kan doorschrijven. Nee, dat klopt. Maar goed, uh, dat, uh, we, we, we hebben deze keuze gemaakt. <laughs> uh, ik heb ook nog voor de grap gezegd... Dan de, de, ...ik als burgemeester staat natuurlijk boven de partijen ja. elke... Elke week een column, maar we hebben me even op deze manier uh, ingevlogen. Maar goed, dus uh, ja, ik denk dat we echt zeer bevlogen politici hebben in Zandvoort. En nogmaals, ze zijn heel benaderbaar. Uh, en uh, ja, het is, het is echt zo dat op het moment dat ik op bijeenkomsten ben, ik altijd heel veel raadsleden tegenkom. Dus gelukkig maar. Uh, we gaan dat zien. Eén uh, partij heeft al uh, zijn partijprogramma en ledenlijst uh, gepubliceerd, VVD. Dus wij verwachten wel binnenkort dat er, uh, dat er wat komt. Ja. En dan gaan wij als ZFM zeker aandacht aan besteden. Want het is natuurlijk inderdaad het Zandvoorts belang. Uh, u had het over de buurt, initiatieven um, en vrijwilligers. Dat zijn natuurlijk allemaal vrijwilligers. Vandaar dat de gemeente aanstaande vrijdag een, uh, een tweejaarlijks gemeentefeest, vrijwilligersfeest geeft. Um, u bent er ook? Zeker. Niet als vrijwilliger, maar als uh, chef van Zandvoort. Ik wil niet vragen of daar het nut van in, in ziet... of is het gewoon om te bedanken? Uh, het heeft twee kanten. Aan de ene kant wil je natuurlijk iets doen... voor al die mensen die zich... met een mooi woord onbaatzuchtig inzetten in de samenleving. Uh, dat is één. En aan de andere kant wil je ook op die manier laten zien... hoe belangrijk het is, vrijwilligerswerk. En je hoopt natuurlijk dat het ook een aanjager is... om mensen uh, vrijwilligerswerk te laten doen. Ik had het net over die ijsbaan. Nou, Ik sprak de organisatoren die echt heel blij waren dat er weer heel veel mensen... Actief zijn en haken mm -hmm. natuurlijk soms mensen af, maar gelukkig komen er ook weer heel veel nieuwe mensen bij. Ik uh, was heel blij dat vorig jaar, daar gaan we het zo ook nog even over hebben bij de Niekmeijer-Vrijwilligersprijs van de gemeenteraad van Zandvoort, een hele jonge vrijwilliger won. Dat was de jong. En dat zijn um, ja, wel tekenen dat, dat het dus niet vrijwilligerswerk is, niet alleen maar mm -hmm. voor mensen wat meer op leeftijd of die met pensioen zijn. Nee, het gaat door alle geledingen van de samenleving. En zo'n feest, ja, wil je dat ook zichtbaar maken? Ik hoop ook op een mooie opkomst. Van Kessel komt lekker muziek maken. Uh, het is heel ongedwongen. Dus uh, wat dat betreft ook een, een, een, een, een lekkere ontspannen sfeer. Het uh, is uh, dus niet ingewikkeld allemaal. Het feest begint rustig en eindigt in disco. Uh, <laughs> ik, ik heb van Kessel nog nooit disco horen spelen, maar er wordt meestal wel gedanst bij zijn muziek. Nou ja, van Kessel die zit een beetje in het midden. En aan het eind ja. komt de ja. DJ Bada. Uh, weet ik uit betrouwbare bron. Die uh, heeft ook op, uh, bij de Formule 1 op die, op die boog gezet. Ja. ja. Dus wat dat betreft uh, is het goed. Goed, uh, even over de avond zelf, aanstaande vrijdag. En dan noem ik tijden en plaatsen, dan zijn we er wel een beetje klaar mee. Um, om zeven uur is inloop. Uh, om uh, acht uur gaat de burgemeester de mensen welkom heten. Zeker. En daarna begint Van Kessel en om half tien, kwart voor tien uh, gaat de dak eraf met de dj. Ja. Dus we maken er weer een, een fijne een mooie avond van een beetje serieuzere zaak... Uh, nou, serieus gaat ook over vrijwilligers... is natuurlijk de burgemeester... Niek Meijer prijs. Tot. Nou, dit, uh, die wordt op 12... december Dezember. uitgereikt. Uh, dat is een prijs... die is ingesteld bij uh, het afscheid... van mijn voorganger Niek Meijer. Uh, die ook zeer begaan was... bij vrijwilligers en vrijwilligerswerk. En Toen heeft de gemeenteraad als afscheidscadon gezegd... we gaan jaarlijks een Niek Meijer... vrijwilligersprijs uh, gaan wij uitreiken. Daar kunnen mensen voor genomineerd worden. Daar is een jury, waar ook bijvoorbeeld Mike Koper en Ralf Enstra vanuit de gemeenteraad in zitten... Um, die uh, ja, spreekt met de mensen die genomineerd zijn, een aantal daarvan. Uh, en daar komt uiteindelijk dan een winnaar uit. Het is natuurlijk een beetje, ik vind het altijd een beetje apart dat je mensen langs een meetlat legt... die eigenlijk allemaal vanuit hun hart heel goed werk doen... Uh, en tegelijkertijd merk ik ook wel dat, dat mensen het ook fantastisch vinden om genomineerd te worden. Uh, dat uiteindelijk zo'n bijeenkomst waar zo'n winnaar uitkomt, dat dat ook altijd een mooie bijeenkomst is. Ja. Ook best af en toe soms emotioneel, omdat mensen ja, dan echt bedankt worden. Ja. en echt in het zonnetje gezet worden voor het werk wat ze doen. Dus um, ja, ik, ik ben blij dat er weer een aantal mooie aanmeldingen zijn. Ik heb begrepen dat dinsdag uh, uh, de, de jury bij elkaar komt en dan uh, met, met een aantal aangedragen kandidaten spreekt. Uh, voor mij is dat dan een groot geheim. Ik hoor dat echt pas op het moment uh, dat, uh, dat de bijeenkomst plaatsvindt. De vanuit, grote witte envelop. Uh, met de grote envelop waar dan de winnaar uitkomt. Uh, dus ik ben heel erg benieuwd. En, uh, ik, uh, nou ja, als ik ook zie uh, wie de afgelopen jaren daar uh, uit de bus zijn gekomen... dan verwacht ik ook dit jaar weer een hele mooie winnaar. Ja, nou de inschrijving uh, is uh, gesloten. Inderdaad, wat u zegt, uh, de jury gaat uh, dinsdag in beraad. Het plan is... Um, Weet ik ook uit Bezouwbare Bron dat er een, een, een samenvatting komt in de Zandvoorskrant voor de twaalfde. Het is een beetje tijdmatig uh, lastig geworden. Uh, mag iedereen eigenlijk komen kijken bij, uh, in de raadzaal? Uh, de raadzaal is gewoon openbaar. Uh, we hebben alleen beperkte plek natuurlijk. Mm -hmm. Het is een, een vrij kleine zaal. Uh, dus het is wel handig als mensen van tevoren even aangeven dat ze lastig komen. Nou, dat uh, kan. We, nee, Maar als alle, alle genomineerden natuurlijk zelf weer mensen meenemen, dan mm -hmm. is het al snel gevuld. Maar... Met een beetje proppen moeten er een hoop mensen in zien. Ja, anders kunnen ze in de gang naar de ja. televisie kijken... zoals bij de raadsvergadering ook ja. wel eens gebruikelijk is. Afsluitend um, jaar is het. Hè. Uh, we gaan naar de verkiezingen toe. Uh -huh. Merk je dat in, uh, merkt u dat in de raadzaal? Nou ja, ik moet zeggen dat de, je merkt natuurlijk dat partijen wel al bezig zijn om voor te sorteren. Tegelijkertijd moet ik zeggen, we hadden de begrotingsbehandeling uh, twee weken geleden... Uh, en die, die was ja, eigenlijk buitengewoon gewoon rustig uh, verliep. Die ook zeer uh, waardig uh, op de manier waarop men uh, met elkaar debatteerde. Um, dus ik had het idee van misschien houden ze hun kruid een beetje droog... Voor, uh, in de richting van de verkiezingscampagnes. Maar je merkt wel dat partijen bezig zijn. En je merkt natuurlijk ook dat uh, bijvoorbeeld uh, nou, Gert-Jan Bluis... die al, al heel lang in de politiek zit en na twaalf jaar wethouderschap zegt... Stop ik, ik ga ermee stoppen, ik ga met pensioen. Nou, dat betekent wel wat, want dat betekent ook dat iemand met een enorme staat van dienst uh, en een, een, een belangrijk deel van het geheugen van, van, van de politiek ja. vertrekt. Dat soort dingen gaan we wel, gaan we wel voelen. Dat is natuurlijk een dijk van ervaring, gaat er dan weg. Ja, en, uh... ja. dus, uh, maar tegelijkertijd vind ik dat ook wel. Hè. Er staan allemaal weer nieuwe mensen klaar. Ik zie hele uh, talentvolle mensen rondlopen die politiek actief willen worden. Gelukkig ook jonge mensen. Ja. Um, dus dat vind ik ook mooi om te zien. Het dat, dat vult zich ook weer aan de andere kant weer goed op. Ja. So. Nou ja, ik las in, uh, in de krant stukken over de 26e dat er een, uh, een avond is voor gemeenten, uh, partijen dat ja. ze zich kunnen voorbereiden. Ja, ja. ja. Nee, die avond dat is uh, met name uh, <coughs> uh, ja, uh, wordt daar praktische informatie gedeeld over. Stel dat je een nieuwe partij wil aanmelden, hoe uh -huh. doe je dat? Hoe moet je kandidatenlijsten aanmelden? Wat betekent uh, campagne voeren? Welke regels gelden daar? En ik zal daar zelf, we hebben daarvoor nog eerst een, een, een bijeenkomst over het verplaatsen van de Oekraïne-opvang. Uh, daar ga ik eerst naartoe en dan aan het tweede deel van die avond ben ik er om ook te praten over nou, ja, integriteit. En wat betekent dat als je in een gemeenteraad zit? Ja. Uh, welke rol speel je? Dus dat, uh, dat deel neem ik voor mijn rekening. Ik, wil toch een, nou, ik denk niet dat ik hem uit kan lokken, maar uh, gaat het verplaatsen van de Oekraïners over de verkiezingen heen? Uh, of moet dat ervoor besloten worden? Ja, er moet nog ontzettend veel onderzoek plaatsvinden. Maar we hebben echt gezegd, we nemen van tevoren in ieder geval iedereen erin mee. Uh, Oekraïners wonen nu op de curie Nou, we weten één ding zeker, daar moeten ze weg, want ja. dat gaat ooit gebouwd worden. Uh, dus we zijn nu echt aan het studeren van... Uh, hoe kunnen we dat op een goede manier doen? Dat we niet in de problemen komen, dat we daar ineens mee geconfronteerd worden. Al met al zal het besluit daarover denk ik niet voor de verkiezingen vallen... als het gaat om een definitief besluit... omdat er gewoon nog allerlei vergunningen en, en, en andere trajecten doorlopen. Mm -hmm. Moet je um, eigenlijk... Oekraïne, dat was een tijd, hè, van ja. tot. Tot wanneer loopt die eindtijd? Ja, dat, uh, uh, uh, het ligt bij het Rijk. ligt voor om te kijken wat moet er gebeuren... omdat die mensen hier toch langer blijven. Mm -hmm. Ze hadden een soort status aparte. Nou, en uiteindelijk zijn wij afhankelijk van het Rijk, die zeggen van, uh, dat die mensen dan wel of geen vaste verblijfsvergunning krijgen of wat dan ook. Wat ik wel weet is dat de Oekraïners die hier in het dorp wonen, uh, over het algemeen banen hebben, zeer actief zijn, ook maatschappelijk meedraaien. Ik was op de zee. Nou, van... ik, denk, ik denk ook ja. dat dat, dat, het, ja. dat het, het punt niet is, ja. uh, maar omdat je zoekt naar een vervangende woonding, uh, ja. zou je kunnen zeggen, voordat dat helemaal rond is in de Staten, kunnen jullie daar natuurlijk gewoon lekker blijven. En dan is dus geen einddatum van nu moet je eruit. Nee, nou ja, de, de, de Curidex daar, daar wordt in ieder geval... Hè, daar hebben we als, als einddatum gezegd dat ze daar nog ongeveer een jaar zouden kunnen blijven. Mm -hmm. um, maar goed, ook daar zijn we weer afhankelijk van allerlei stikstofregels. Dus dat, dat schuift ook al af en toe op. Maar dat ze daar op een gegeven moment weg moeten is duidelijk. Dat is duidelijk. We hebben de week doorgepraat. We hebben gepraat tot volgende week en zelfs nog mm -hmm. tot 12 december. Ja. Nog een nabrander? Nou, komende week komt er een leuk moment. Want zoals je weet staat het casino leeg. Uh, en van de week gaan, uh, wordt bekendgemaakt wat voor tijdelijke invulling daar okay. gaat plaatsvinden. En ik moet zeggen, ik kan er nog niks over zeggen. Dus ik hou maar even er komt het, dus het wel iemand in. Er komt een tijdelijke invulling. Uh, en ik moet eerlijk zeggen um, ja, dat ik dat, dat ook wel heel spannend vind en heel leuk. Um, want dat gaat ook wel weer iets betekenen voor, voor de reuring. Wanneer wordt dat bekendgemaakt? Uh, bij mijn weten 26 november. Maar ik pin er niet precies op vast uh, dat daarmee daar naar buiten gekomen wordt. Dus, uh... Ik hoor net dat het 22 is. Ja, de 26 e staat hier nu. Hij was iets, iets, okay. uh, iets ja, dus, uh... Nou, Spannend en, en leuk, want het staat natuurlijk naar nou leeg. En er ja. ligt nu een hoop stenen voor ja. die uh, ja. Uh, ja. rechtgetrokken worden. Ja. Dus, uh... Dank voor uw komst Dag en de uitleg. En tot de volgende keer. Zeker. zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM FM, FM, FM. Een, uh, een cultuurstukje wordt dit, want we gaan het hebben over uh, ZFM en eigenlijk gaan ja. we, is dat wel jammer, want uh, Charles Duif, die stopt ermee Charles, wat hoor ik nu? Ja, ja nou ja, stopt ermee uh, niet helemaal radicaal, maar ik ga natuurlijk verhuizen naar Velzen. Uh, en uh, ja dat zou betekenen dat ik, uh, als ik naar uh, Zandvoort, dan moet ik uh, 20 kilometer vice versa steeds reizen. En uh, naast mijn drukke andere werkzaamheden, ja, uh, ik moet keuzes maken. Ja, dat ze ook, ik. Ze hebben ook bij Radio BVW, ik hebben, uh, hebben ze een beroep op me gedaan. Dus ik word, word aan alle kanten, word, word ik gecharterd. Maar uh, Goedemorgen Antwoord, uh, laat ik daar maar even mee beginnen. Ja, laten <laughs> ja. Nou, la, wij maar eens beginnen met waar jouw carrière bij ZFM is begonnen. Nou, dat is uh, begonnen met mijn neef Fred Kroonsberg, die, die uh, oh. be, uh, jazz mm -hmm. draaide. Bij uh, nou, dat zal dat geweest zijn. Dat is wel heel lang geleden. Ja, 2010 denk ik. Mm -hmm. uh, in die, die richting. En uh, nou ja, uh, Fred zegt, vind je het ook niet leuk om af en toe een, een jazzprogramma te presenteren? Mm -hmm. Nou, zo is, zo is het eigenlijk begonnen. Ja, Toen ben ik, toen ben ik ook... Uh, van Voort-Lunnes af en genoemd met Dolly en, en uh, uh, Ru Johnson natuurlijk. Uh, ja, uh, en ook, ook zelf uh, uh, ra radioprogramma's gedaan, met, met name naar muziek natuurlijk. Maar ook wel eens uh, incidenteel ook wel eens uh, geïnterviewd en uh, gepresenteerd, zeg maar. Dus uh, een beetje van alles eigenlijk. Een beetje, ja, Je bent uh, ook uh, een beetje vaste invaller bij ons als techneut Ja, ja, ja. En, en, nou, dat kan, dat, dat, dat kan ik wel blijven doen hoor, dat is maar niet te vaak, niet te vaak gebeurd. Maar heb je dat gehoord? Ik, <laughs> ik hou me aan, bijvoorbeeld. <laughs> die afvraag staat. Ja, ja, ja, nee, nee maar, dus in die zin ben ik niet helemaal van, uh, van de radar verdwenen. Mm -hmm. En, en, en ik heb ook, nou ja, Fred Koosberg woont in Zandvoort, dat is mijn neef die, en daar, daar, daar moet ik toevallig zondagavond ook weer op visite. Dus, dus ik, ik, ik heb wel ik heb iets met Zandvoort. Ja, ook zeker. Al, ook wel iets met, met uh, David Mogenburg en uh, Walter Sons. En ik uh, uh, ben Zonneveld. <lacht> <lacht> nou ja, we, we zien elkaar regelmatig buiten de radio, en dan zie ik jou heel druk met een kar lopen en foto's ja? maken. Nou, die kar heb ik uh, bij me omdat daar uh, zit een camera in en die camera valt nog wel mee, maar die lens die er aan hangt, mm -hmm. dat is een zoomlens. Ja, die weegt een paar kilo en als je daarmee om je nek loopt, en zeker op mijn leeftijd, dat, dat gaat niet goed. Dus daarom heb ik het karretje altijd bij. Is dat eigenlijk je tweede hobby of je eerste hobby? Nou, uh, nu mijn eerste hobby. Vroeger was het natuurlijk. Ik heb natuurlijk 47 jaar met Ruud Jans gespeeld. Ja. In de Rudyanse band en allerlei mogelijke uh, samenstellingen. Met allerlei bekende Nederlanders ook. We hebben live gespeeld met Johnny Jordaan en Tante Leen. Mm -hmm. Met Rob de Nijs, met Lee Towers. Met Treya Dops... met, met <laughs> Connie Vink. Nou, noem ze ja, uh, Johnny Meijer. En Manka Nelis op Bas. <laughs> we hebben hele leuke dingen meegemaakt. Maar ja, met name, we waren natuurlijk met name een poporkest. We speelden, we speelden uh, eigenlijk. Uh, uh, ja, de nummers van Supertrend, de uh, Beatles natuurlijk, daar is goed helemaal gek van. Nou ja, Rolling Stones, rockmuziek. Rock Het nummer wat jullie zojuist draaiden van uh, uh, The Simple Minds, uh, Don't You Forget About Me. Heb ik ook zelf uh, live gezongen met de Ruth Jansen-band. Nou ja, dan. Uh... Maar dat, dat, dat had ik weer goed uitgekozen, Don't You Forget About Me. Ja, dat, dat kan je wel aan Maya overlaten, hè, dat soort dingen. Ja, helemaal goed, maar ja, fantastisch. Ja, nou ja, kijk, ik, nogmaals, ik, ik blijf betrokken en, en ik ben niet helemaal van het toneel verdwenen. En wie weet in de toekomst, ja, dit valt ook een beetje met, met financiën samen. Het is best wel duur natuurlijk als je veel, veel keer op en neer gaat. Nee, dus, dus, ja, en, en je kan het ten opzichte van andere vrijwilligers niet maken om de ene wel te voelen en de andere niet te vergoeden, want daar komt ook weer een openarigheid van. <laughs> ja, dat blijft, blijft lastig. Hey, de, um, je, je roept het zelf al. Um, ja. Er wordt aan je getrokken. Ja. Um, zijn er al plannen? Uh, nog niet concreet. Nog niet concreet. Nee, nee. Dus, dus, ja, Niels.nl, we ja, doen inmiddels twaalf gemeenten samen met een collega. Natuurlijk. Uh, ja, dat is dus wel heavy hoor druk. Maar uh, Niels.nl, ja, het is een verkocht aan de bedrijvengids. Mm -hmm. uh, dus daar gaan we ook weer... veranderingen plaatsvinden... Er zijn ook al adverteerders afgehaakt daardoor. En uh, adverteerders, dat is mijn bron van inkomsten. Ja. Dan krijgen wij een bepaald percentage, dat mag iedereen weten hoor. Dan krijgen wij, nee. wij een bepaald percentage van de advertentieopbrengst op de site, zeg maar. Maar als die adverteerders weglopen, dan, dan uh, ben ik voor niks aan het werk. Ja, dat, uh, <laughs> dat schiet ook niet op natuurlijk. <laughs> dat schiet niet op. Uh, dus maar uh, ja, ik heb ik heb ik geniet van van, uh, van presenteren, van radiomaken. Uh, even fotograferen en filmen. En, en dat doe ik nu samen met John van der Wal. John van der Wal is een uh, meneer die uh, uh, jarenlang voor hm 105 heeft gewerkt. Mm -hmm. daar, daar heeft hij uh, heel veel filmpjes gemaakt. Dat is uh, toch wel een, maar, uh, 023 nu? 023 TV Online. Heeft, ja. Uh, ja. Ja, Nou, daar werk ik mee samen op het ogenblik. Hij maakt dan filmpjes en ik fotografeer. En dan uh, plaatsen wij zijn filmpje bij Niels.nl. Dus hij heeft dan... Uh, uh, uh, voordeel dat die bekendheid uh, scoort uh, omdat hij bij ons in een artikel terechtkomt. En wij hebben dan plezier van zijn filmpjes. Dus dat is uh, een win-win uh, situatie eigenlijk. Zo moet je het zien. Ja, ik zie jullie vaak als duo bij een evenement. Uh, ja, <laughs> nou. ja, we kunnen heel goed met elkaar overwerken. Uh, we hebben vooral veel gezelligheid. Met elkaar. Ja, dat is en, uh, belangrijk als je lol hebt met z'n tweeën. Hè? Ja, nou ja, dan hou je het ook vol. Hè. <laughs> <laughs> en nog jaren. Ja, dat hoop ik, maar ik ben nu geveld met een, met een, uh, een heupontsteking. Uh, ik heb een prik in mijn heup gehad. En oh, ik, ik, ik, ja, ik, ik loop wat moeizaam, maar ja, ik hoop dat het met die cortison uh, over een paar dagen uh, bijtrekt. Want ik moet ook nog uh, de goed heilig man uh, spelen. Ja, dus je, ben, je bent toch druk en een, en een, een hinkende sint kan natuurlijk niet. <lacht> nee, precies. Nou, ja, Charles, dus, ja, ga je gaan. Ja, ja, nee, uh, nou ja nee, je wou wat vragen kennelijk nog. Nou, ik, uh, ik, ik wou het niet, niet verder over die heup hebben, want je weet dat ik het zelf al een beetje meegemaakt heb. Maar ik zou het ja. zeker heel rustig aandoen um, ja. en, en, en niet toch allerlei dingen gaan, uh, gaan verzinnen. Um, nee. Bij... Nee, het gaat nu ook niet door, je kan, ik loop heel moeizaam. Hmm ja, ik ben gisteren met mijn zoon uh, werd ik uitgenodigd om naar het uh, Ziggo Dome te gaan. Uh, dat ja, dat speelde gisteren het Metropole Orkest, filmmuziek, hè? dus uh, Ennio Morricone en uh, nou ja, al die bekende uh, filmcomponisten zeg maar, met een enorme lichtshow en vuurwerk en, en uh, bekende, bekende uh, vocalisten er nog bij. Althans, in dat genre, ik, ik kende, ik kende ze persoonlijk niet. Het nee. werd gepresenteerd door Daan Schuurmans, die ken je natuurlijk wel, die uh, ja. acteur. Uh, en die man uh, die ook uh, uh, dat dirigentenprogramma doet voor het hier weer. Uh, ik, ja, ik, nou, ik, even... ik zie zijn kop, maar ik kom niet op de naam. Nee, precies, dat heb ik ook altijd. Ben. <laughs> <hijf> maar het was, was wel indrukwekkend, zeker. En het was zeer indrukwekkend, maar, uh, wat, dat, dat, daarom vertel ik het, uh, toen heb ik van het parkeergarage moeten lopen naar het Ziegenadom en, en weer terug. En dat, dat heeft me gisteren ook weer een beetje. Ja. Uh, dat veroorzaakt die pijn nou weer. Dat het, uh, ik heb het weer een beetje te, uh, te snel uh, willen oppakken nee. en uh, een beetje overbelast, denk ik. Is een brutaal moment, maar het is wel een leermoment. Ja. ja. ja. Ik zou zeggen, Charles, doe het dan alsjeblieft een beetje rustig aan. Dat ga ik doen. Dat gaat van kwaad tot erger, dus je moet gewoon eerst rusten. En dan kan je straks weer van alles. Ja, ja. nou ja, 3 december heb ik mijn eerste uh, sint uh, op... oh, dan, dan, Nou, dat, dan dus ik heb, vandaan, dus dan dan ik heb je nog dat... een uh, ruim anderhalve week. Ja, dan hoop ik dat ik, als ik het rustig aan doe, dat ik dan weer... Uh... Over de daken kan we rennen. <laughs> ja, mooi. <laughs> en een coolpack op je heup leggen. Dat wil ook nog wel helpen. Kijk. Wat, wat zegt, wat zegt uh, Noya? Een coolpack op je heup leggen. Dat wil ook cool? nog wel eens helpen. Een coolpack? Ja. Oké. Ja. Ja. Zo'n okay. zo nou. ding, zo ding wat je in een, uh, een koelbocht neerlegt. Nou, dat lijkt me wel cool. Maar, ja. <laughs> Charles, we gaan uh, zeker nog met jou praten. En uh, we hopen je uh, niet te veel druk op je te leggen. Maar toch af en toe is, als je zandvoet bent, hier ja. aan de schuiven te komen zitten en gezellig mee te komen ja. praten. Wat zou ik allemaal schuiven. Oké. Okay. Dankjewel, <laughs> Charles. Hé, hey, jij ook bedankt Ben. En uh, Marja ook te groeten. En uh, we zien elkaar weer. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay. hoi, doei. Drinken wat te hangen. Ik dacht, denk ik, en dacht waarom me heen? Niemand om me even op te vangen. Niemand bijzonder, niemand in het dans. kort dus Als je van lijken niet te ontstaan. Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. FM, FM. Ja, voor het laatste gedeelte gaan wij uh, luisteren naar een interview. wat Ger Loogman heeft gehouden met uh, Robert van Overdijk. Algemeen directeur van het Zandvoort. Um, en het gaat over het sponsoring van de ijsbaan waar zij zich aan, uh, aan verplichten. Ger. Zandvoort, Zandvoort is ZFM. We zitten hier bij Robert Overdijk op het circuit in Zandvoort. Ja, het is rustig, maar er zijn wel een aantal dingen aan de hand hier. Nou, noem het maar rustig. Uh, volgens mij we zitten we ergens eind november inmiddels. Vroeger uh, zat er dan al een slot op het uh, hek van het circuit. Maar vandaag hebben we gp Elite die op de baan bezig is met mooie auto's. Maar we hebben ook vier, vijf zakelijke evenementen uh, uh, hier uh, tegelijkertijd bezig. En volgens mij zag je net ook een aantal touringcars over, de, over het circuit heen gaan. Ja, dat klopt. Dat klopt ja. ja. Waarom we hier zijn is eigenlijk uh, om het feit dat jullie zelf gesponsord worden door Mascot uh, Workwear... Dat maar. is een nieuwe sponsor voor jullie. Maar jullie sponsoren zelf ook, hè? Ja, kijk, we willen wel gewoon onze betrokkenheid uh, laten zien. En waar jij denk ik op doelt... is uh, het uh, nieuwe hoofdsponsorschap van de ijsbaan. Ja. Uh, en... en, en hoe klein die ijsbaan wellicht ook is. Hè, is het wel een belangrijk onderdeel geworden in de afgelopen jaren. Voor, gewoon voor de Zandvoortse inwoners. Mm -hmm. een, een, een evenement wat natuurlijk gaat ontstaan. Maar dat ergens ook weer gaat behoren tot de cultuur van een periode in Zandvoort. En dat is de kerstperiode in Zandvoort. En wij weten als geen anderen hoe moeilijk het is. Om op eigen benen te moeten staan en, en evenementen te organiseren. Dus toen we het verzoek kregen. Nee, ik zag de oproep. Van Roy Sandbergen van joh, steun ons nu ondernemers. Wat overigens al heel veel ondernemers in Zandvoort doen. Hè. Die, die dragen de, de, de ijsbaan natuurlijk al jarenlang een heel warm hart toe. En volgens mij doet de gemeente Zandvoort daar ook iets in. Maar het blijft toch moeilijk financieel zo'n evenement uh, te organiseren En toen heb ik hem gebeld en gezegd van joh, laat ons nou die garantie geven voor de komende drie jaar. Dan hoeven de Zandvoortse inwoners zich ook geen zorgen meer te maken. Of dat dat, uh, of dat, dat schitterende initiatief blijft. Of, of, of een keer gaat verdwijnen. Ja, het, is, nou ja, het is een heel mooi, mooi initiatief van het, van het circuit. Uh, sponsoren jullie nog andere zaken? Nou, we doen, we doen op maatschappelijk vlak best wel heel veel dingen. En uh, heel veel van die zaken die zie je ook niet. Uh, dat zijn uh, vaak stille giften en uh, dat soort zaken. En het belangrijkste wat we natuurlijk terug doen voor Zandvoort is gewoon al jarenlang hier een schitterend evenement organiseren. Uh, en dat, dat, dat lijkt geen uh, directe sponsoring, maar dat. Dat brengt aan economische spin-off voor het dorp natuurlijk best wel wat. Uh, maar belangrijker nog, we, we, we voelen ons verbonden met Zandvoort. Uh, circuit Zandvoort is Zandvoort en Zandvoort is Circuit Zandvoort, in welke volgorde je ook, het ook zet. Dus we voelen die verbondenheid met het dorp en dat zullen we altijd op bepaalde vlakken ook absoluut terug laten komen. Volgend jaar de laatste uh, Grand Prix. Zijn jullie van plan om daarna ook nog veel van dit soort uh, initiatieven te tonen? Ja, natuurlijk. Uh, en dan bedoel je initiatieven in de vorm van evenementen? Of, of uh, ja, kijk uiteindelijk, we, we zijn als, ons DNA en onze heritage, hè, we zitten hier in een ruimte op dit moment met mooie historische foto's, is uh, autosport en de oude racerij. Nou, ik denk dat we daar een hoofdstuk aan toe hebben gevoegd nu in de moderne Nederlandse sportgeschiedenis... wat we ook weer uh, volgend jaar af gaan sluiten. En dan sluiten we daarmee een iconisch stukje... Nederlandse sportgeschiedenis af. Maar we zijn de afgelopen jaren natuurlijk vooral doorgegroeid van sec, autosportbedrijf... naar een veel bredere evenementenlocatie. Met een focus op de zakelijke markt, maar ook breder dan autosport. Dus dat blijft ons DNA voor de komende jaren. Dus of dat er een evenement terug gaat komen net zo groot als Formule 1... dat gaat natuurlijk niet gebeuren, want er is geen evenement groter dan Formule 1. Maar dat daar mooie zaken voor terug gaan komen, absoluut. Uh, hoe gaan we zien dat het circuit de schaatsbaan sponsort? Uh, nou, dat zie je in, uh, in zichtbaarheid uh, rondom de schaatsbaan. Mm -hmm. Dat zie je denk ik in een aantal leuke initiatieven wat het bestuur van de schaatsbaan uh, heeft. Maar, en, en volgens mij zag ik dat ook in het persbericht en Roy Sandbergen verwoordde dat ook goed. Wij geven voor de komende jaren financiële zekerheid. En uh, dat hoeft van ons niet eens zichtbaar te zijn. Maar is wel een hele geruststelling, denk ik, voor een bestuur, een vrijwillig bestuur van zo'n ijsbaan. Dat als het eens een keer wat tegen zit, dat zij in ieder geval bij ons, uh, op ons mogen rekenen om ook voor de komende jaren voor te zorgen dat die schaatsbaan er gewoon komt. Ja. Ben je zelf ook schaatser? Uh, ik ben sporter in hart en nieren. Ja? Uh, Bernard van Oranje heeft uh, zijn eigen stichting Limfenko Waarbij we één keer per jaar ook de Hollandse 100 organiseren in Tialf. Mm -hmm. uh, en ook daar moet ik altijd 10 kilometer op de schaatsen. Echt waar? Nou, is, uh, is dat zwaar? Ah, nee, nee, nee, het is, het, het is anders. Uh, je kunt je daar geen voorstelling bij maken. Nee. Dat ijs in dat wereldberoemde Tialf is zo glad... Uh, dat het schaatsen op zo'n mega gladde ijsbaan nog best ingewikkeld is. Ja, antwoord ja, ja. ja, heeft, heeft heet, natuurlijk geen historie wat betreft schaatsen. Nou ja, hartstikke leuk dat, uh, dat, je, dat jullie dit doen. En een prachtig initiatief. Zit er bijvoorbeeld in de toekomst ook in dat jullie uh, de, oh, de zeepkisten race? Ja, de zeepkisten race. Nou, uiteindelijk uh, schitterend initiatief dat hij teruggekomen is, met name rondom uh, uh, het Formule 1 weekend mm -hmm. en in de aanloop daar naartoe. Volgens mij hebben we dat heel veel mensen uh, uh, weer van genoten. Yeah. Uh, het aantal kisten was volgens mij nog iets wat beperkt. Maar ik ben ervan overtuigd dat uh, nu die beelden, men die beelden gezien heeft... dat ook dat zomaar eens, ook na de periode Formule 1... zomaar eens een traditie zou kunnen blijven in Zandvoort. En als wij daar ons steentje aan bij moeten dragen... net zoals de parade tijdens de Historic Grand Prix... Ah, dan zullen we dat zeker doen. Ja, maar dit zijn wel evenementen die blijven. Hè? Die Historic Grand Prix ook. Zeker. Nee, kijk, historische Grand Prix. Ja, we, we, uh, er komen nu wat nieuwe historische auto's bij. Hè. En ja. dat zijn natuurlijk de auto's die hier de afgelopen jaren gereden hebben. Nou, die zul je de komende jaren uh, niet terugzien op een HGP. Uh, maar dat de Historic Grand Prix een evenement is... wat eigenlijk de historie van Zandvoort belichaamt, mm -hmm. ja, dat is wel een feit. Dus die blijven we de komende jaren absoluut nog op de kalender houden. En gaan we jou ook uh, op het ijs zien hier in Zandvoort? Ja, dat gaan we doen. Uh, en, en of dat het op de schaatsen zal zijn. Of uh, ik vind dat fluitketel curling toernooi vindt natuurlijk ook eens een schitterend initiatief. Maar je zult ons, een uh, circuit breed, zeker op dat ijs terug gaan zien. Nou, in ieder geval hartstikke bedankt voor, uh, voor het sponsoren. Want ja, voor Zandvoort is het heel belangrijk, denk ik. En, uh, uh, en bedankt voor het interview. Heel graag gedaan.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 Let's lose yourself in one romance. We're going to party, corral, fiestas, forever. Come on and sing along. We're going to party, corral, fiestas. rustig muziekje. Die andere afsluiter, die was wel wat heftiger, hè? Ja, hè? <laughs> ja, ik hoorde daar wel eens uh, mensen opmerkingen over maken... over de muziekkeuzes van een aantal mensen, maar dit is lekker rustig. Um, we gaan nog een, uh, een, hierna nog een klein muziekje draaien, als we dat nog hebben, Maar Je hebt een hele voorraad, zeker, hè? <laughs> um, we hebben met een heleboel mensen gesproken. Het was weer een heel leuk uh, programma. Dank, Ger, voor de interviews... Um, Maya, dank voor het uitzoeken van de muziek en het uh, schuiven van de knoppen. Rob de Graaf, ook dank voor de redactie. Ger, ook nog bedankt voor de redactie. Mijn naam is Ben Zonneveld. Ik wens jullie een prettig weekend en tot volgende week.